Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het gevaar voor een chemisch bedrijf in Os is voorbij. Bij het bedrijf dreigden ketels met een giftige stof oververhit te raken door een stroomstoring. Om te voorkomen dat de ketels zouden ontploffen zijn ze door de brandweer met water gekoeld. Inmiddels is er weer stroom en werkt ook de koeling van de ketels weer. De brandweer meet nog of er chemische stoffen zijn vrijgekomen. Een brandweerman werd door de hitte bevangen. Hij is door ambulancepersoneel onderzocht. Verder vielen er geen slachtoffers. Het CDA wil met de PvdA samenwerken om de crisis te bestrijden. In een interview met NRC Handelsblad maakt CDA-leider Buma duidelijk dat hij met de PvdA gezamenlijk op wil trekken... om vanuit het politieke midden economische problemen op te lossen. Buma zegt verder dat hij geen gevoelens van haat en nijd heeft tegenover de PvdA. Het ex-PvV-kamerlid Hernandez heeft zijn excuses aangeboden voor de bezuinigingen van de PVV op defensie. Tijdens een debat over de JSF zei hij dat de bezuinigingen verkeerd zijn geweest... Hernandez had niet alleen spijt van die bezuinigingen, hij is inmiddels ook voorstander van de JSF. Al jarenlang heeft de PVV kritiek op het vliegtuig. Hernandez was voor de PVV defensiewoordvoerder. Hij zegt nu dat hij een enorme inschattingsfout heeft gemaakt. De vijfde etappe in van de Tour de France is gewonnen door de Duitser André Greipel. In de massasprint versloeg hij de Australier Gos en de Argentijn Haido. Voor Greipel is het zijn tweede zege in deze Tour. De beste Nederlander was Tom Veders, hij werd zevende en de gele trui blijft onder schouders van de Zwitser Cancellara. De vrouwenfinale op Wimbledon gaat tussen Serena Williams en Agnieszka Radwanska. De Amerikaanse Williams was te sterk voor Victoria Azarenka en de Poolse Radwanska versloeg Angelique Kerber. Voor Radwanska is het de eerste keer dat ze in een Grand Slam finale staat. Het weer verspreidt over het land pittige regen en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Morgen opnieuw kans op buien en dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Juna. Dit is René Passet van de ANWB. Het is best een drukke avondspits geworden. We zitten inmiddels boven de 200 kilometer. Dit zijn de langste files in de randstad. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Eembrugge 6 kilometer. En richting Amsterdam bij de Afrit Bunschoten 5. Op de A9 Diemen naar Alkmaar tussen knap het Hodendrecht en knap het 12 kilometer. De A10 Zuid tussen knap het Watergaafsmeer en Osdorp. 7. De A10 West voor de Contenol 5. Tussen Slotenmeer en knap het de Nieuwe Meer ook 5. Op de A12 Den Haag-Utrecht bij het Prins Klausplein 5 kilometer. Op op de A13 Rotterdam-Den Haag, tussen de afrit Berkel en Rode Reis en knopen Ipenburg 10. En richting Rotterdam bij de afrit Berkel en Rode Reis 8. Op de A20, Hoepvoland-Gouda, bij het plein 5 kilometer. De A27 Utrecht-Almere bij Beeldhoven 8 kilometer. En vanuit Almere staat er bij Beeldhoven 6. Tot zover de verkeersinformatie. In Cirque Zandvoort ben jij.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 Ben naar Frans en zet hem op 106,9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomerviet. Give me a second eye. I...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 By the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zifmzandvoort.nl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 Maar er is niets aan de hand.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 Het is zoals het gaat. Hier aan de kust. Een hete zomer met ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. Sword.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 the joy it brings. De zomer van ZFM. ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. Fm. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. Yo, yo. I shut them face, got nasty Eat this, my kids. Did you ever know that it could be like this? Did you hate? love me But Bang behind the bushes in the park and I just went? I did next Sunday I saw her in the pocket Thought this would be fine She said, welcome to the club Man, this is Bobman yes. nice. Six foot ten He is my husband Just married She wanted to see me carried away On a stretch I barely telling you all He was pretty tall He looked a little Freaky That's like Albert Hall The girl who starts undressing Well, you're known for a minute 'cause you never know what's in it It's just wicked, you must go But you sure won't win no place They were out there we're Yours already What does it mean they don't like care Jesus Christ, Christ. So got to remember This is what's going to be Bloed en oorlog om ons heen Werken daar ook niet echt aan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 the sky. Er waren door mijn vingerpricht.